8 uur, Jobboots met het NOS-journaal. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft de zetel van Libië toegekend aan de Nationale Overgangsraad. Dat is de vertegenwoordiging van de nieuwe machthebbers in Libië. De resolutie werd aangenomen met 114 tegen 17 stemmen. Onder de tegenstemmers was Venezuela. Dat land beschuldigde tijdens het debat de NAVO van misdadige aanvallen op Libië om er een marionettenregering te installeren. De Nationale Overgangsraad zal Libië volgende week al vertegenwoordigen... als de algemene vergadering weer bijeenkomt. In New York is het aantal rokers de laatste jaren sterk gedaald. Dat komt volgens burgemeester Bloomberg door het strenge anti-rookbeleid. Nog maar één op de zeven New Yorkers rookt. In 2002 was dat nog één op de vier... Onder jongeren tot 18 jaar rookt zelfs nog maar 7 procent. En dat was 10 jaar geleden nog 18 procent. Burgemeester Bloomberg besloot onlangs tot een rookverbod... in alle openbare gebouwen en zelfs in parken, op stoepen en op stranden. Tegelijk verhoogde hij de accijns... waardoor een pakje sigaretten in New York nu omgerekend 8,12 euro kost. De Berlijnse politie onderzoekt het verhaal van een jongen die zegt dat hij vijf jaar met zijn vader in het bos heeft geleefd. Hij spreekt alleen Engels en vertelde dat hij na twee weken lopen bij toeval in Berlijn terecht kwam. De jongen van ongeveer 17 weet alleen dat hij Ray heet, maar niet waar hij vandaan komt. Zijn vader nam hem vijf jaar geleden mee de Duitse bos in nadat zijn moeder bij een auto-ongeluk was omgekomen. Ze zouden al die jaren in een tentje hebben geleefd. De Duitse politie heeft Interpol ingeschakeld, in de hoop achter de identiteit van de mysterieuze jongen te komen. De Nederlandse springruiters zijn op het EK in Madrid net buiten de prijzen gevallen. Na gisteren stond de ploeg nog eerste, maar door een matig optreden op de laatste dag van de landenwedstrijd zakte Oranje naar de vierde plaats. Daarmee plaatste de ploeg zich wel voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Londen. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt en kans op een enkele bui. Morgenochtend is het droog, in de loop van de dag vanuit het westen buien. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in Limburg. Dit was het NOS-journaal. Waar blijven ze nou? Misschien kunnen ze het niet vinden, Hans. Niet vinden? Het zijn verhuizers! Schaat, toch wel de erkende? Zorgeloos verhuizen voor meer.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 Het kabinet moet veel beter naar de aard van ons mensen kijken. Dat vindt tenminste mijn gast van vanavond, hoogleraar Economie Esther Mirjam Sent. Tot half negen praat ik met haar. Maar we gaan eerst voetballen, want de NSC speelt tegen NAC. En Frank Wielaert, die weet hoe het daar staat. Vijf minuten zijn we onderweg en het is al 1-0. Dat was al na twee minuten de tweede corner van de wedstrijd voor NEC. En die werd direct ingekoopt door centrale verdediger Nuiting. Die stond helemaal vrij. Onbegrijpelijk dat dat zo vroeg in de wedstrijd zomaar kan gebeuren. En Nak is onmiddellijk vanaf de eerste tel teruggedrongen op de eigen helft. NEC dat speelt met Nathaniel Wil als rechtsback. Hij is weer terug van een langdurige blessure. Van een nou, dikke maand is hij eruit geweest. En Christian Vadoch is weer terug in de Goffert. Die speelde hier vier seizoenen geleden. Een heel succesvol jaar met NEC. Het jaar waarin ze Europees voetbal haalden onder Mario Been. Hij speelde toen ontzettend goed. En we zitten eigenlijk met z'n allen stiekem te hopen dat hij nog steeds zo goed is als toen. Want dan hebben we in ieder geval een mooie voetballer om naar te kijken. NEC-NAC, ze noemen het de kleine klassieker. Dan mag je één keer nek nac zeggen. Althans, ik mag dat één keer zeggen. En voor de rest zeggen we gewoon de rest van de avond NEC tegen NAC. Zes minuten onderweg. Dingen. Het is een spannende pot, deze Nek-Nak, voor uh, mijn gast van vanavond. Want ze komt uit Nijmegen hoogleraar Economie is ze daar aan de Radboud Universiteit. Goedenavond Esther Mirjam Sint. Goedenavond. En u had mij net ook al verteld, we mogen best wel nek zeggen. Ja, eens per jaar of twee keer per jaar mag het. Bij nek -Nak en bij nak mag ja, het. Ja, precies. En en dus vanavond vanavond mocht het. ja Nou, ze naar voor. Goed nieuws. Nou, he? geweldig. Ja, want uh, we gaan het hebben over de miljoenennota. Die is natuurlijk gisteren uitgelekt. En dat is niet alleen maar voor de media een hoogtijdag... maar uiteraard ook voor economen. Um, ik neem aan dat u die miljoenennota onmiddellijk heeft gelezen... gisteren op internet toen bekend werd dat hij daar te lezen was? Uh, ik heb hem meteen uh, geprint ja. en uh, heel snel uh, doorgebladerd. Maar ik ben haast te, te druk met alle media aandacht... om hem zelf nog heel aandachtig door te lezen. Dus daar ga ik het weekend eens voor nemen. Maar uh, ik heb al wel op het hoofdpunt heb ik hem goed bekeken. Ja, goed. Uh, u kunt er zinnige dingen over zeggen. Uiteraard. Ja. Goed, ik ga in elk geval twee dingen met u bespreken. Namelijk het um, psychologische effect van deze toch wel sombere miljoenennota. Um, en hoe de crisis ervoor zorgde dat uw meisjesdroom uitkwam. Daar hebben we het zo over. Maar eerst die miljoenennota. Um, gisteravond leidde dat tot de volgende berichtgeving: een compilatie. Zware tijden breken aan, blijkt uit uitgelekte miljoenennota. Het grote nieuws is dat de regering nog meer moet bezuinigen... dan eerder werd gedacht. Mensen gaan het echt in hun portemonnee voelen. Kijk, goed, Nederland staat er eigenlijk gewoon... fast in your seatbelts en prepare for impact. Als het in Griekenland misloopt, als Griekenland failliet gaat... als misschien het, de besmetting naar Italië overslaat of Portugal... dan uh, zal de wereldhandel uh, stilstaan. Uh, het tekort loopt op, de werkloosheid loopt op. Dat in dat geval... Uh, het kabinet nog eens 5 miljard extra zou moeten omduigen. Ja, daar staan onze sobere en wellicht sombere tijden te wachten. Um, en u zegt, ja, dat heeft eigenlijk de manier waarop we nu worden bijgepraat hierover door het kabinet... en de plannen die ze hebben, dat heeft wellicht ongewenste effecten. Ja, want uh, economie is emotie consumentenvertrouwen is heel erg belangrijk, producentenvertrouwen... is heel erg belangrijk. En als het nou is dat we door deze berichtgeving... nog meer in zak en as gaan zitten en denken van... nou ja, die auto die moet nog maar een jaartje langer mee... en we houden de hand op de knip... dan zou er nog wel eens een tweede golf aan krimp in de economie aan kunnen komen. Ja, maar dat weet Jan Kees de Jager toch ook? Nou, ik denk dat hier het vooral dat er een verschil moet worden gemaakt tussen politiek en economie dat het politiek verstandig kan zijn om heel erg somber te zijn. Want dan kan het achteraf alleen maar meevallen. En dan kun je zeggen, van nou ik wil een miljard bezuinigen... en uiteindelijk kom je op een half miljard uit in de onderhandelingen. En dan dus zijn wij heel tevreden. Dan zijn wij tevreden. Dus politiek kan ik het wel begrijpen waarom het zo wordt ingestoken. Maar economisch en psychologisch maak ik me zorgen... over wat voor effecten die somberheid op ons... Uh, gedrag zal hebben. Bijvoorbeeld uh, Lans Bovenberg van de Universiteit van Tilburg... heeft berekend dat de sombere troonrede in 2004... de economie een half procent groei heeft gekost. Dus dat is niet mis. Het kan flinke effecten hebben. Maar is dat echt uit onderzoek op te maken? Is natuurlijk heel erg lastig. Daar zijn we een beetje voorzichtig mee hoor. Ja, dat, dat is waar. waar. Dat is waar. Uh, je kan het natuurlijk niet één uh, keertje doen met de sombere troonrede... en één keertje zonder sombere troonrede. Precies. Maar tegelijkertijd weten we dat als je een sombere voorspelling doet... dat hij een eigen leven kan gaan leiden. Dat mensen zich daarna gaan gedragen. En dat is ook zo lastig natuurlijk in die voorspellingen van de economie. Vaak gaan we uit van een uh, burger die cool en calculerend is. Maar we laten ons leiden door emoties en angsten. Probeer dat maar eens in een economisch model vast te leggen. Ja, want is dat iets waarvan u zegt ja, daarin sta ik een beetje in mijn eentje. In die overtuiging dat dat mens, dat psychologische, uh, emotionele wezen is, die dus ook bij die economische beslissingen gedreven wordt door zijn gevoelens. Uh, de economische wetenschap is al heel erg lang bezig met dit mensbeeld. Maar het is nog niet zozeer in beleidskringen doorgedrongen. Daar wordt nog steeds van uitgegaan dat we... Nou, kijk naar het mantra van het kabinet. Eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en keuzevrijheid. Dat is de coole, calculerende burger... die het optimale uit de markteconomie haalt. Maar je kunt mensen grofweg onderscheiden in twee groepen. Maximizers, die optimaal gebruik maken van alle mogelijkheden. Die vinden dat ook leuk, die houden Excel-sheetjes bij... En die gaan op independer.nl van alles uitzoeken. En de andere groep noem je satisficers. En dat zijn mensen die gebruiken vuistregels, wat de buurman doet. Uh, ja, die hebben gewoon geen zin om dat allemaal uit te zoeken. Die is een en, beetje de peer group. Ja, en wat nou blijkt? 20% van ons is maximizer... 80% van ons is satisficer. En in het beleid gaan we eigenlijk een beetje van die Maximizers uit. Vandaar ook dat we onze eigen ziektekostenverzekering moeten regelen. Maar kijken we naar de cijfers, dan verandert maar 4% per jaar van ziektekostenverzekeraar. Dus het grootste gedeelte van ons is satisfiers. Doe maar wat, gebruiken vuistregels. En daar zou bij het beleid veel meer aandacht voor moeten zijn. Maar goed, u vertelt net ook: van ja, die politici, dat weet, die weten dat misschien wel. Maar die zijn ook nog eens even politici. En die willen dat hun partij groot blijft. En die nemen wel beslissingen misschien... die misschien voor de economie helemaal niet goed zijn. Uh, dat, dat is ook wel schokkend trouwens. Het is, is behoorlijk schokkend. Uh, we zien het ook in het hele Europa-debat... waar ja. politici uh, het Nederlandse belang proberen te verdedigen. We gaan maar eens even achter de dijken schuilen... en uh, heimwee naar de gulden hebben. Hm. Maar uh, ja, is gewoon het ontkennen van een dynamiek die sterker is dan onszelf... en het ontkennen van het feit dat we samen sterker staan... dan als uh, Nederland alleen... Uh, dus ik vind het kwalijk hoe dat uh, economische soms een beetje ondergesneeuwd raakt in uh, de politieke machtspelletjes. Ja, want u heeft zelf onlangs gekozen voor de politiek. U bent senator geworden van uh, de Partij van de Arbeid. Sinds juni zit u daar in de Eerste Kamer. Popelt u niet eigenlijk om mee te doen? U gaat lachen. Ja, geweldig. Ik, uh, ik nee, maar ook uh, om mee te beslissen. Ja, nou ja, ik, ik, uh, die ambitie uh, die, uh, laat ik nog een beetje rusten. Want ik, ik, ik begin pas net een beetje te beseffen hoe het allemaal werkt. Ik ben een enorme brugpieper mm. met uh, helemaal geen uh, ervaring in de politiek. Dus ik vind het waanzinnig interessant hoe het allemaal werkt. Ik begin het een beetje te leren. En het is gewoon een hele andere dimensie... die ik eigenlijk in mijn wetenschap nooit zo uh, onder ogen had. Ik had echt zo van, nou, dat in de modellen blijkt dit. En uh, die voorspelling is zus, dat moet we gewoon in de politiek dan... Uh, geregeld worden, maar ja, dat is ook een heel ander machtsveld uh, speelt daar een rol. En ik vind het waanzinnig interessant om daar nou uh, van te leren. Maar en, is er dan uh, ruimte voor een persoon zoals u die uitgaat van de statistieken, de uitslagen, hè, het psychologische van de mens? Of gaat u uiteindelijk, als u een beetje weet hoe dat werkt daar in de politiek, dan ook meedoen met dat spel? Nou, ik vind toch dat ik dicht bij mezelf moet blijven. Nee, maar, moet, dit is, maar kan uh, dat ja. ook. Nou ja, als het niet kan, dan uh, verdwijn ik weer uit de politiek. Ik vind het uh, belangrijk om het uit te dragen dat wij begrenzen in onze rationaliteit. Dat we beschermd moeten worden, dat we niet genoeg sparen van onze pensioenen. Ja. Dat we onrealistisch optimistisch zijn. Ja. Maar dan zegt de partijleider van uw partij... ja, dit is allemaal mooi, maar dat gaat ons stemmen kosten. Is er meer, Jan? Dat gaan we niet doen. Ja, nou uiteindelijk geloof ik toch dat he, als je de waarheid vertelt... en als je deze boodschap uh, goed onder woorden brengt... Dat dat, dat, je, dat, je, dat dat beter is dan maar een beetje mensen voor de gek houden. We zien ook gewoon dat er ja, onder de kiezers heel erg veel ontevredenheid is... over Haagse machtspelletjes mm -hmm. en de Haagse kaastolp. Dus uiteindelijk uh, geloof ik toch wel dat, dat je met een verhaal over... Uh, de, de, hoe de realiteit echt in elkaar zit en welke complexe ja. keuzes gemaakt moet worden... heb ik toch wel het gevoel dat je daarmee... Uh, de kiezer kunt uh, bereiken en wel Ja, uh, kunt, maar u heeft ook net uitgelegd... dat Jan Kees de Jager en meneer Rutte misschien andere belangen hebben... en ons toch een beetje voor de gek houden. Nou ja, ze zijn ook niet van mijn partij. Dus uh, als de Partij van de Arbeid uh, in de regering had gezeten... had het uh, er, er anders uitgezien. En uh, uh, daar hopen we dan maar op dat dat een keertje gaat gebeuren. Die uh, crisis hè, waar we allemaal mee te maken hebben... Um, ja, daarover wordt natuurlijk ook gezegd... die biedt kansen, ja. Vindt u dat het kabinet die, pakt, die kansen Absoluut niet. Uh, even, mijn favoriete uitspraak is van uh, Raam Emanuel... Never waste a good crisis... Hij is adviseur van Obama en nu uh, burgemeester in Chicago. En de crisis biedt kansen tot herbezinning. Maar als je kijkt naar de miljoenennota... dan is het toch vooral symptoombestrijding, korte termijnpolitiek... Uh, uh, de overheidsbegroting als doel, terwijl het eigenlijk een middel zou moeten zijn. Je ziet ook in de parallellen tussen de kredietcrisis en de Europese crisis... dat we erg hard hardleers zijn. En wat bedoelt u met de Europese crisis? Uh, nou, de, de, de, de eurocrisis, ja. de landencrisis zie je toch dat er erg hard leers zijn... en dat dezelfde psychologische mechanismen in beide crisis hun rol spelen. De begrensde rationaliteit, de hebzucht, het, het eigenbelang... het extreem risico nemen, het allemaal niet meer kunnen overzien. Uh, extreem ge geloof in uh, dat we het zelf allemaal uh, beter doen... dan de rest om ons heen. Uh, en dat, ja, dat menselijke gedrag, daar moet je juist aandacht ja. voor hebben. Maar goed, als, als u daar uh, na een aantal jaren toch uh, het voortzeggen krijgt... u wordt onze minister van Economische Zaken voor de Partij van de Arbeid. Ja. Um, wat is dan de manier waarop u die crisis goed toepast... waardoor je die niet waste? Uh, uh, je moet de, de crisis gebruiken om ons sterker op de economische toekomst voor te maar bereiden. hoe dan, concreet? Of wat voor uh, maatregelen? Nou, concrete maatregelen zijn, het is veel te complex geworden in de financiële wereld. Je zou het zakenbankieren van het nutsbankieren moeten scheiden. Er zou veel meer aandacht moeten komen voor hoe begeleid je mensen in hun financiële beslissingen. Uh, de financiële adviseurs hebben hele rare prikkels, want die uh, krijgen betaald op basis van de producten die ze ons uh, aansmeren. Mm -hmm. Die zouden eigenlijk betaald moeten worden op basis van een uurtarief. Er zou veel meer aandacht moeten komen op de middelbare scholen... naar economieonderwijs. Nu is het economieonderwijs vooral... hoe zit het met de werkloosheid en inflatie... en hoe je je eigen geldzaken beheert. Ja, dat, uh, daar hebben we niet zoveel aandacht voor. Uh, dus uh, mijn, mijn focus zou vooral zijn... Uh, hoe kunnen we nou die begrensde rationaliteit in goede banen leiden? Ik wil niet zeggen dat ik tegen keuzevrijheid ben... maar dat we wel de terugvalopties als veilige opties moeten geven... en dat als mensen daarvan af willen wijken... Hè, dus als ZZP'er bijvoorbeeld, je krijgt standaard een, pensioen aangeboden, een pensioenplan aangeboden... wil je daarvan afwijken, dan is dat prima. Maar we weten gewoon dat als we het zelf moeten regelen... regelen we onze pensioenen niet goed genoeg. En psychologie, want u zegt we moeten ook heel erg goed snappen hoe de mens eigenlijk in elkaar zit. Ja, we hebben veel te veel gedacht uh, dat we het slechte moeten onderdrukken. Hè, daar is eigenlijk alles op uh, gericht. Ook de les uit de kredietcrisis lijkt te zijn... laten we maar meer toezicht uh, organiseren. De Nederlandse bank moet sterker, moet de Europese toezichthouder. Maar wat nou als je van onderaf probeert goed gedrag te stimuleren? Door plattere organisaties, door mensen meer erbij te betrekken... door meer een besef te hebben van nou, ik doe er toe. Op scholen, de schooldirecteur is vooral bezig met verantwoording uh, naar boven afleggen. En eigenlijk zou die verantwoording naar de ouders af moeten leggen. Daar gaat het uiteindelijk om. Maar we, we hebben in al onze beheerszucht, regelgeving, toezicht... het allemaal dichtgetimmerd, slecht gedrag wordt bestraft... maar daarmee haal je niet het beste uit de mensen. Zegt de hoogleraar Economie van de Radboud Universiteit in Nijmegen. En ik zeg dat omdat we weer even teruggaan naar die pot van de NEC tegen NAC... Zeg ik het nou goed? Ja. Nick? Nee, Nick, Nack. Mag ik gewoon zeggen, hè? Ja, nee, tegenwoordig kun je geen fout meer maken. Nee, in, deze, in deze wedstrijd kan ik het was altijd. Nu. Hoe is kan nu? het eigenlijk alleen maar goed gaan, Margreet. Ja, het is nog steeds 1-0. En NEC, die voorsprong is verdiend. NEC is sterker. Uh, voetbal veel makkelijker dan uh, Nack dat doet. Vindt uh, de eigen spelers uh, veel gemakkelijker. Dat levert in ieder geval een aantal gevaarlijke momenten op voor de goal van uh, Nack. Met name uh, schoten van afstand. En uh, één keer een dreigend moment uh, waar we platje vlak voor ten rouwlaar, de doelman... Van nakken Nacken opzagen uh, uh, doemen, maar verder vooral toch schoten. Van uh, uh, Platje gezien, van Voor, van Fadoch, van Scheunen. En dus is het doel van NAC al regelmatig onder vuur genomen. En andersom, de goal van Babels, de goal van NEC, is eigenlijk nog niet één keer serieus onder vuur genomen. Dat geeft al behoorlijk een beeld van de wedstrijd op dit moment. NAC moet proberen overeind te blijven. En tot nu toe lukt dat op die tweede minuut na die goal van Nuitink. Lukt dat, ja, naar het behoren. Want er zijn nog geen, geen extra tegengoals gevallen. Gorter nu, die probeert uit te verdedigen voor NAC. In combinatie met Bayram, een jongen die Nathaniel De rechtsback van NEC, behoorlijk. Wat werken bezorgt. Bayram is de vervanger van de geblesseerde kolk bij Nakken. Die jongeling die doet het behoorlijk goed. Is snel, is behendig. En is ook niet bang om de actie te maken. Zijn tegenstander op te zoeken. En dat leidt dus tot problemen. Een klein beetje problemen in ieder geval achterin bij NEC. Dus wat dat betreft is NAC natuurlijk, het is nog heel lang te gaan, voorlopig nog niet serieus verslagen. Achterin, Botteguin en Luijks die de bal een beetje rondspelen. NAC temporiseert een beetje, probeert in ieder geval de bal eventjes in de ploeg te houden en de aanval op te zetten. Na twintig minuten voor NEC heeft dat nog geen probleem opgeleverd. De Nijmegenaren leiden dus met 1-0. Tot half negen, twee dingen van Omroep Max. Met Margarethe Rijntjes. Tot half negen is mijn gast, hoogleraar economie. Esther Mirjam Cent. We spraken over de miljoenenrota. Nu wil ik graag met u praten over het feit dat de crisis uw carrière een boost heeft gegeven. Want u werd in menig programma uitgenodigd. Een overzichtje. Esther Miriam Sent, u zegt eigenlijk, als ik u goed begrijp, ja, al die maatregelen die je neemt hier in Nederland, die hebben niet zoveel zin. Ja, we willen allemaal zo graag dat het kabinet van alles doet, maar het kabinet kan haast niks. Uh, maakt het eigenlijk wat uit? Z zou de economie er iets van merken als er meer vrouwen zouden werken? Uh, ja, zeker. Esther Miriam Sent, je bent hoogleraar economie. Je hebt speciaal voor nieuwslicht uh, het programma Deal or No Deal geanalyseerd. Esther B. sent vandaag maakt het CB CPB bekend dat in 2010 het aantal werklozen vermoedelijk verdubbeld zal zijn. Ja. Hoe groot is de kans dat een hoogleraar economie werkloos raakt in deze tijden? De een zijn dood, is de ander zijn brood. Ja, van de medewerkers van de Radboud Universiteit bent u degene die het meest in de media is geweest het uh, afgelopen jaar. Wat vindt u leuk aan mediaoptredens? Ja, media is vooral een uh, middel, uh, geen doel. Het is een middel om invloed uit te oefenen. Om de opinie te beïnvloeden. En het is ook vanwege de media dat ik uiteindelijk ben gevraagd... of ik interesse zou hebben in een Eerste Kamerlidmaatschap... voor de Partij van de Arbeid. Wat ik heb begrepen, dat dat een droom was als meisje... om de politiek in te gaan. Dat klopt. Ik ben ooit economie gaan studeren... omdat ik graag de politiek in wilde. Maar in die tijd ging economie nog uit... van de koele, calculerende burger. En ik denk, ja hier ga ik in de politiek niet zoveel mee betekenen. Dus ik ben de wetenschap ingedoken. Hoe komt dat nou? Waar halen die economen hun arrogantie nou vandaan? En langzamerhand is de economische wetenschap opgeschoven... naar een veel interessanter, realistischer mensbeeld. En toen in één keer was het ook mogelijk om politiek iets te betekenen. En dat kwam allemaal voor mij persoonlijk bij elkaar... met het uitbreken van de crisis, de media-aandacht... en uh, uiteindelijk het lidmaatschap van de Eerste Kamer... Ik wil zoiets meer weten over die droom, nog heel even die media. Uh, want u gaat dat ook goed af. Leert u weer iedere keer van een interview wat u gedaan heeft? Ja, ik kan achteraf wel heel erg over inzitten, hoor. Dit is niet goed gegaan, dat is niet goed gegaan. Ik heb ook een beetje een haat liefdeverhouding Als het een tijdje stil is geweest, dan denk ik van... hè. Het begint wel weer een beetje te kriebelen. Maar als ik dan een hele hectische dag heb gehad... dan denk ik, oh, ik moet nou weer eventjes uh, pas op de plaats. Ik wil eventjes erover nadenken. Wat is er goed gegaan en minder goed gegaan? Want wat is een optreden van die, die denkt, ja, dat dus niet meer? Nou, een van de optreders uh, kwam net langs. Dat was uh, bij Pauw en Witteman. Ging over uh, vrouwenquota. Ik was gevraagd. Ik wist niet dat ik uh, op de eerste rij zou komen te zitten. Uiteindelijk waren er drie dames voor en drie dames tegen. En vonden Pauw en Witteman dat heerlijk om dat kippenhok maar te laten kakelen. Ja, ja. En ik zat er echt in ik denk, nou, dit doe ik nooit meer. Nooit meer. Nooit Want meer. De, de boodschap kwam niet goed genoeg over? Of? Waarom was het een afschuwelijk? Nou, ik vond dat het gewoon geen eerlijk debat was. Dat ze het uh, lieten ontsporen, lieten ontaarden. Ik, denk, ja, ik dacht: hier, hier gaat het niet meer om de inhoud. Hier gaat het gewoon om entertainment, om amusement. En daar ben ik niet voor. Nee, u bent wel echt van de inhoud? Uh, bij voorkeur wel. Ja. Wat was het, die droom? Ik bedoel, waarom de politiek? Ja, ik kom uit een uh, rood nest. En uh, ik ging al als jo jong meisje flyeren voor uh, Hollandites uh, tegen Reagan. Ik was lid van het actiecomité Doesburgse jongeren. En ik zou de wereld wel eens uh, flink gaan verbeteren. Uh, en uh, nou ja, zo dacht, ik dacht eerst, ik ga politicologie studeren. Dan, ik, nee, dan ga je het alleen maar analyseren. Als je het echt wil doen, moet je economie gaan studeren. Maar zoals ik al zei, dat was zo'n rare wetenschap. Zo ver van de realiteit. Dus het duurde even voordat de economie die draai maakte. En voordat ik ook die draai kon maken. Ik heb ook 15 jaar in de Verenigde Staten gewoond. Uh, sinds 2004 ben ik weer terug in Nederland. Uh, en toen ik een beetje voeten in de aarde had. Toen ik een beetje hier genetwerk begon, uh, begon te raken. Brak net de crisis uit met de aandacht. En kwam alles op een hele mooie manier voor mij persoonlijk samen. Hoewel ja. er natuurlijk individueel wel veel leed is geleden Uiteraard. door de crisis. Maar nou is het zo dat we net ook in een van die fragmenten hoorden. Dat u zei ja als er vrouwen... Aan het roer hadden gestaan, dan was het misschien allemaal wel heel anders gelopen met de crisis. Ja, een van mijn favoriete citaten is van Nelly Kroes. Die heeft gezegd, als Lehman Brothers, Lehman Sisters was geweest... dan was de crisis niet in deze omvang over ons heen gekomen. Want? Is natuurlijk ook weer lastig, want je kan het niet nog een keertje overdoen. Nee. Uh, ik zou zeggen, het zou niet Lehman Brothers of Sisters moeten zijn... maar Lehman Brothers and Sisters. Want we weten dat gemengde teams de beste resultaten leveren. Ik heb zelf onderzoek gedaan naar de Noorse quotumwetgeving en gevonden dat bedrijfsresultaten zijn verbeterd... Uh, als je kijkt naar de gedragskenmerken die de crisis hebben aangezwengeld... waar we het eerder over hadden, hebzucht, onrealistisch, optimisme... extreem risico nemen, mm -hmm. zijn het gedragskenmerken die je eerder bij mannen vindt dan bij vrouwen. Dat is helemaal niet erg. Je wil juist die balans hebben. Aan de ene kant een groep die risico zoekt en die de grenzen overschrijdt. En aan de andere kant een groep die zegt van... hé, hey, wacht eens even, dit zijn de grenzen, we moeten wat voorzichtiger zijn. Juist die balans blijkt het beste te werken. En zijn de vrouwen dan van de voorzichtige kant? Dus De vrouwen zijn van de voorzichtige kant. Maar daar moet je wel mee oppassen natuurlijk met ze generaliseren. Want uh, nu zijn er maar een paar vrouwen in de financiële wereld. En die zijn vaak juist weer mannelijker dan hun mannelijke collega's... om te overleven in de mannenwereld. Dus je hebt ook een kritische massa nodig. En vandaar dat ik een voorstander ben van quota. Ja, want als er gewoon een voorzichtige man bij had gezeten... was het natuurlijk ook prima geweest. Dat is ook, prima, dat is ook prima. Maar juist dat is die, die, die mogelijkheid bestaat er niet als, je, uh, ja, maar, uh, als, als er één uh, uh, groep dominant is. Is er een voorbeeld? voor u, Nelly Nou ja, in dat opzicht wel. Ze heeft ook gezegd, I'm proud to be quoted. En ik vind het echt geweldig hoe zij zich keihard opstelt als eurocommissaris. Ze is wel van de verkeerde partij, <laughs> wat mij betreft. Ja. Uh, dus ik zou daar uh, wat meer uh, eerlijk delen tegenover willen stellen. Uh, maar tegelijkertijd vind ik haar uh, ambitie uh, behoorlijk uh, bewonderenswaardig. Is het zo dat uh, u door uw vak ook in het dagelijks leven als een econoom denkt eigenlijk? Nou, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik bijna een DSB-hypotheek had. Uh, en dat mijn vader, die uh, zichzelf omschrijft als een simpele automatiseerder met gezond verstand, tegen mij zei van nou. Ik zou het niet doen. DSB daar is iets mee. Oh. Dus uh, ik ben in mijn dagelijks leven ook een satisficer. Ik ben ook iemand die vuistregels gebruikt, die denkt ja die ziektekostenverzekering. Ik ben even begonnen met het nakijken, maar het was allemaal zo'n gedoe, gedoe. Hoezo zo mannelijke uh, intuïtie trouwens? Hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. misschien inderdaad dat uh, dat, dat, dat ook een rol speelt. Ja, want uh, deze uh, de hoogleraarschap, u zegt nu van alles, u zegt nu iets over dat het kabinet veel meer rekening zou moeten houden met de mens. Ja. Uh, en dan hebben we een andere econoom en die zegt weer precies het tegenovergesteld. Nee, je moet wel bezuinigen en je moet zus en je moet zo. Iedereen zegt maar wat hè. En als u nou met heel veel aplomb iets beweert, dan blijkt dat over een maand ook weer niet te kloppen. Hoe vindt u dat? Nou, het lastige is natuurlijk dat economie een sociale wetenschap is. Uh, en je kunt geen keiharde voorspellingen doen. Zoals we het al eerder over hadden, als je een hele sombere miljoenennota uh, uitgeeft... dan zou dat wel eens een extra klap voor de economie kunnen betekenen. Dus juist die psychologie, omdat die zo'n belangrijke rol speelt... is het lastig om uh, exacte voorspellingen te doen. Terwijl het wel van economen wordt verwacht. En sommige van mijn collega's die geven zich over aan die uh, verwachting. En ik denk dat als economen wat zijn zichtiger moeten zijn. We kunnen heel erg goed duiden. We hebben heel erg goed zicht op... Uh, wat de analytische mechanismen zijn. Maar uh, in de toekomst kijken... daar zijn we veel minder goed in. En vindt u het belangrijk dat... iedereen snapt eigenlijk... hoe het in elkaar zit? En die miljoenen nota in de krant daarover leest? Of denkt u dat maakt eigenlijk niet uit? Nou, ik denk dat het heel erg goed is om uh, te beseffen... wat voor invloed dat nou zal, zal hebben op je persoonlijke leven. Zo'n miljoenennota en zulke voorspellingen. Ja, en dat de koopkracht zeer waarschijnlijk dan weer naar beneden gaat. Inderdaad. Dus ik denk, maar, maar tegelijkertijd weet ik ook... dat we daar ook allemaal niet zoveel zin in hebben. Uh, we, we lezen een paar uh, krantenkoppen en uh, wat het Niebeter over uh, schrijft. En, uh, denk ja, het gaat niet goed met de denk economie. denk het gaat niet goed. En uh, nou, dan hup maar, hand op de knip en uh, het gaat nog slechter. Maar ik zou het zeker Verstandig vinden. Maar we zijn er ook, ja, zoals ik al eerder zei, we zijn er gewoon niet goed, goed geschoold in, niet goed onderlegd. Op de middelbare school zou veel meer aandacht moeten komen van ja, hoe zit het nou met een hypotheek, hoe zit het nou met de ziektekostenverzekering. Ik denk dat dat een hele goede stap voorwaarts zou Want dan zijn. Want dan worden we maximizers die zelf bewust een keuze maken. Ja, en, we, en tegelijkertijd zou er natuurlijk ook aandacht moeten zijn van nou, hoe kun je beleid zodanig vormgeven dat die satisfiers bij de hand worden genomen. Kijk, we hebben toch weer even college gekregen van Esther Mirjam Szent. Hoogleraar Economie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. En wie weet zitten we hier wel tegenover de toekomstige minister van Economische Zaken. We houden u in de gaten. <laughs> Dit was hem weer Max voor deze week met twee dingen. Maandag 8 uur zijn we er gewoon weer. En op onze site kunt u reacties achterlaten en ook gesprekken terugluisteren. Straks BNN Today ook weer heel erg normaal met Willemijn Veenhoven. <laughs> dat ook al te bezien natuurlijk. <laughs> ja, vertel uh, eens even. Deze vrijdag. Crime uh, toch? Crime, ja zeker. Um, wie hebben wij? We hebben het over de vaccinelichtwerper. Oh, en de, ja, die is vandaag. Is er nieuws. Dat, er is nou nieuws dat hij vandaag uh, niet is veroordeeld, maar wel uh, een jaar opgesloten wordt uh, om psychisch onderzocht te worden. En uh, zijn advocaat is hier. Dus dat is wel uh, interessant. En verder 100 jaar Circus Herman Rens. En de directeur slash dwerg slash clown die is hier. Dat uh, allemaal rond kwart voor tien. Maar eerst het nieuws van half negen. Hier is Jobboot. Radio 1. Het NOS-journaal. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft de zetel van Libië toegekend aan de Nationale Overgangsraad. De resolutie werd aangenomen met 114 tegen 17 stemmen. Onder meer Venezuela stemde tegen. Dat land vindt dat de NAVO in Libië een marionettenregering heeft geïnstalleerd. In New York is roken niet meer populair. Door het strenge anti-rookbeleid van burgemeester Bloomberg steekt nog maar 1 op de 7 inwoners van de stad een sigaret op. In 2002 was dat 1 op de 4. Onder de jongeren rookt nog maar 7 procent, 10 jaar geleden was dat 18 procent. Bloomberg besloot onlangs tot een rookverbod in alle openbare gebouwen. Ook in parken, op stoepen en op stranden is roken verboden. FNV-bondgenoten blijft bezwaar houden tegen het pensioenakkoord. Ook al is dat vannacht door de Tweede Kamer aangenomen na extra toezeggingen door minister Kamp. Ook de andere grote FNV-bond, de Ava-Cabo, lijkt het pensioenakkoord af te wijzen. Het komt er nu op aan wat het standpunt is van FNV-bouw. Die bond komt morgen bijeen om over het akkoord te praten. En de Nederlandse springruiters zijn op het EK in Madrid net buiten de prijzen gevallen. Na gisteren stond de ploeg nog eerste. Maar door een matig optreden op de laatste dag van de landenwedstrijd... zakte Oranje naar de vierde plaats. En daarmee plaatste de ploeg zich wel... Voor de Olympische Spelen volgend jaar in Londen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Passant. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. De 16 september 2011. Twee overal. Goedenavond. We horen deze dagen alleen maar dat alles duurder wordt. En dat ligt echt niet alleen maar aan de kabinetsplannen. We hebben het ook aan onszelf te wijten. We internetten namelijk veel te veel op ons mobieltje. Alles lijkt er nu op dat Vodafone nu weer de tarieven omhoog gooit. Zometeen meer. En een bijzondere gast vandaag, niet alleen vanwege zijn uiterlijk, maar ook vooral vanwege zijn nomade bestaan. Circusdirecteur Milko is in de studio de baas van het 100-jarige circus Herman Rens. En zo vlak voor een kerstverse prentjesdag uh, moest er vandaag eerst nog wel even wat worden afgehandeld. Qua rijtoer vorig jaar, toen gooide een gestoorde man een vaccinelichthouder naar de Gouden Koets. En vandaag werd hij veroordeeld tot verplichte behandeling. En straks is zijn advocaat hier. En Joris, die ging, onze Joris ging naar een militair oefenterrein naar de cavalerie. En hier zijn ze druk bezig met de voorbereidingen voor Prinsjesdag. En dat vind ik toch een van de mooiste onderdelen. De Gouden Koets. Maar ook zeker al die militairen op die paard. Hij is 15 jaar na zijn dood nog steeds een groot inspirator... Uh, voor iedere hiphopper in de wereld. Toepak Shakur. Straks praten we over hem uh, met een autoriteit op hiphopgebied in Nederland. Namelijk mijn BNN-collega Rotjoch. Maar eerst even Rotjoch, wat heb jij vandaag gedaan? Nou, ik ben uh, vandaag uh, vooral op kantoor geweest bij BNN. Gewoon oh, aan het werk, uh, the usual thing. En uh, straks ga ik uh, naar de halve finale van de Grote Prijs in uh, Apeldoorn. Ik zit in de jury. En uh, we gaan kijken wat uh, die nieuwe artiesten er allemaal van gaan bakken vanavond. Naast nou, mijn man heel anders klinkt, Lucie <laughs> topics. Nee, ik heb altijd wel wat van een weg, vind ik zelf, maar goed. <laughs> ja, prima. Ja, uh, ja nieuws zometeen over een vreemde fonds in Nijmegen. De praatjes van Berlusconi, die heeft iets gezegd. Ga ik natuurlijk niet zeggen verschrikkelijk, ja. Uh, en wil die stuurt aan op relatieproblemen. Ja, wat dat betreft uh, is het ook een verstandshuwelijk, hoor, tussen het CDA, de VVD en mijn partij de PVV. Hij zei dus: ga ik straks <lacht> op maar Het is echt. Soms denk je na uur. Heeft gezegd, Ja, het is echt niet normaal. Nee. Ja, is. Tot, Tot straks, stuk. Straks, straks. Ja, nu is ja. natuurlijk het sportnieuws. Menno Reemeyer, die zit het, al... Het, volgens mij het enige normale vanavond, jongens. Ik kan er niks aan doen, maar... Menno, ja, ga je gaan. We, we, hebben, we hadden vandaag uh, zeer spannende paardensport, want op de Europese kampioenschappen hadden de springruiters uitzicht op goud. hoefden ze eigenlijk niet zoveel meer voor te doen. Uh, want de Nederlandse ploeg begon vandaag als nummer één, maar het ging uiteindelijk toch mis. Zag verslaggever Ed van der Bent. Inderdaad, een mooie uitgangspositie voor het Nederlands kwartet. Maar net als twee jaar geleden in Windsor bij het vorige EK... net buiten de medailles uiteindelijk op een vierde plaats. Want wat gebeurde er? Dus laatste start, Jeroen Dubbeldam. Zou hij foutloos zijn gebleven? Dan hadden we het zilver bij één fout brons. Maar helaas, het werden er twee, waaronder een fout op de sloot. Het betekent dat Duitsland winnaar wordt in Madrid, Frankrijk op de tweede plaats en Groot-Brittannië als derde. Het betekent echter wel een Olympisch ticket voor Nederland. En dat betekent dat ze volgend jaar dus naar Londen kunnen. Trouwens geldt ook voor Ed van de Bent, uh, reken ik snel uit. Dan hebben we ook voetbal. Nek speelt tegen NAK in de eredivisie, vind ik altijd mooi. Ruim een half uur nu bezig. Frank Wielaert, uh, hoe staat het ervoor? Uh, inderdaad, 35 minuten onderweg. Het is 1-0 voor Nek. Want het eerste kwartier was voor Nek en daarin scoorde Nuitink uit een corner. En uh, dat deed hij trouwens uh, een minuutje geleden bijna weer. Toen hij opnieuw ontsnapte aan Botekine. Uh, toen uh, NEC zijn derde corner nam. Maar het tweede kwartier, dat was voor NAC. Daarin kreeg het een aantal kansen. Via Schalk en Bayram. Die twee uh, bezorgden de NEC-defensie behoorlijk wat problemen. En inmiddels is uh, ja, de wedstrijd een beetje in evenwicht. Want NEC liep in het tweede kwartier nogal gemakkelijk naar achteren. Liet NAC rustig voetballen. En daardoor riepen de problemen over zichzelf af. Dat heeft uh, Nijmegen nu in de gaten. En dus zijn ze zelf weer in een klein beetje aan het voetballen gesla uh, geslagen. Met daarbij dus die kans voor uh, Nuitink als uh, gevolg. Maar het is nog steeds 1-0 na 35 minuten voetballen in Nijmegen. Meer erover natuurlijk uh, hier in deze uitzending. En daarna beschouwingen straks in. Langs de lijn hebben we ook reacties van die ploeg die wel teleurgesteld moet zijn. En we gaan uh, alvast vooruit kijken naar de kraken van zondag... in de divisie PSV tegen Ajax. En dat doen we met de beide coaches. Fred Rutte en Frank de Boer. Meneer Remar, dankjewel. Dag. Radio 1, PNN, Today. Telefoonmaatschappijen maken stukken minder winst op sms'en. Dat is uh, natuurlijk door mobiel internet tegenwoordig gratis, denk aan WhatsApp en Ping. Nou ja, daarom moest er dit jaar al meer worden betaald voor mobiel internet. Maar die opbrengsten staan nog steeds niet in verhouding tot met wat er vroeger werd verdiend aan sms'en. Nou ja, daarom zegt tweakers.net nu dat Provider Vodafone de abonnementen vanaf januari 2012 weer gaat verhogen. En nu met maar liefst 10 euro per maand. Arnoud Wokke die is van Tweakers. Arnoud, goedenavond. Goedenavond. Ja, wat ik net zei, onlangs hebben al uh, de grote providers hun, hun internetbundel al duurder gemaakt. Dus iedereen is al meer gaan betalen. Nou uh, worden de maandelijkse kosten bij Vodafone dus nog een keer hoger. Waarom doet Vodafone dit? Waarom doet Vodafone dit? Ik denk eigenlijk omdat ze willen dat je meer gaat sms'en en minder gaat internetten. En omdat heel veel mensen internetten via WhatsApp of via Ping, denken ze, nou dan maken we sms gratis in die abonnementen. maken we ze ietsjes duurder, maar dan kan je gratis sms'en en dan gaan mensen weer sms'en in plaats van WhatsApp of Ping'en. Ja, maar ja, dit is niet echt een keuze. Je moet gewoon 10 euro meer gaan betalen. Ja, klopt. Of je ja. moet een ander abonnement nemen. Ja. Ja. Ja. Dus het is... Maar dat is natuurlijk in die end allemaal zo, omdat ze gewoon geen bal meer verdienen aan, aan WhatsApp en aan, aan, he, aan, aan Pingen. Niemand sms meer. En dit is gewoon een manier om er weer bovenop te komen financieel voor hun. Ja, klopt. Ja, het moet uit de lengte of uit de breedte komen. Zo, zo werkt dat altijd. Ja, uiteraard hebben we ook even met foto van gebeld en die ontkennen trouwens dat de prijs omhoog gaat. Ja, ze willen het eh, nog niet bevestigen. Ze hebben wel gezegd dat de informatie die ik publiceerde wel in hun systeem stond. Ze zeggen alleen, we weten nog niet zeker of dit het inderdaad wordt. Of dat het misschien toch net ietsjes anders wordt. Maar ja, dat, dat ze die abonnementen willen verhogen, dat is wel duidelijk. En ook dat het ongeveer met een tientje per maand zal zijn? Ja, nou, het zal misschien een paar euro verschillen als ze denken... nou, die reacties zijn zo negatief, we doen het iets goedkoper. Het hmm. zou kunnen. Het is best wel maar veel, vind ik. Tien euro per maand erbij. Het is ook best wel veel, ja. Ja, klopt. Maar ja, dan kan je dus wel onbeperkt sms'en en, en uh, nou ja, alle sms'jes die je dus niet in de bundel hoeft te gebruiken, die kan je voor belminuten gebruiken. Dus als je een bundel afsluit dat nu nog 150 belminuten en sms'jes is, is dan 150 belminuten en zoveel sms'jes als je wil. Ja. Denk je nu dat die andere grote providers, KPN en, en T-Mobile, gaan die nu ook volgen? Het zou kunnen, maar ja, dat is nog lang niet zeker natuurlijk. Het is nog erg vroeg om te zeggen, Hai heeft al wel een abonnement met onbeperkt sms'en. Hai is een uh, dochterbedrijf van KPN, dus KPN is er ook al wel een beetje mee begonnen eigenlijk. Ja. Hey, je zegt ja, de, de gratis sms'en, maar de, zouden mensen nou echt hierdoor meer gaan sms'en? Dat is toch gewoon wel een beetje passé? Nou ja, het maakt toch niet zo heel veel uit hoe je berichten stuurt als je het maar gratis kan doen. Ik denk dat dat voor de meeste mensen het belangrijkste is. En WhatsApp, ja, het is niet altijd even stabiel. De laatste maanden lag er een paar keer een paar uur uit. En dan kan je dus een paar uur geen berichten sturen. Met sms heb je dat eigenlijk niet. Nee, maar er zijn er dan geen andere manieren waarop providers kunnen inspelen... op het feit dat mensen meer internetten en minder bellen en sms'en. Moet het op deze manier? Uh, nee, het hoeft niet op deze manier. Ik heb een beetje het idee dat ze nog denken in een oude stijl van belmenuuden en sms'jes. Ik denk dat heel veel mensen zitten te wachten op dat ze gewoon voor pak een beetje drie of vier tientjes in de maand gewoon uh, onbeperkt kunnen internetten tegen een hoge snelheid. En dan maakt het niet uit dat ze moeten bellen via de internetverbinding, moeten sms'en via internet als ze maar gewoon één grote dataverbinding krijgen. Ja, dus dan gaat het echt alleen nog maar om je internetbundel. Ja. ja, en wanneer, wanneer is dat erdoor, denk je? Wanneer komt dat? Nou ja, als we zo blijven denken kan dat nog een paar jaar duren. Maar als er nieuwe concurrenten komen op de telecommarkt die dit wel op deze manier aanbieden, ja, dan zullen ze wel moeten overschakelen op een gegeven moment. Hm. Anders lopen alle klanten weg. Volgens nog heb je gewoon even pech als je bij Vodafone zit. En, ja, ja, het geldt alleen als je je abonnement verlengt of een nieuw abonnement afsluit. Ja. Wat je nu als abonnement hebt, dat hou je gewoon. Dat is waar, ja. Maar als mocht je net overwegen daar naartoe te gaan, ja. Ja. <laughs> Goed, en het is nogal de vraag, dus hoe snel die andere grote aanbieders gaan volgen. Goed, dankjewel. Kort berichtje. We hebben het even afgehandeld. Arnoud Wokke, dank je. Graag gedaan. Gaan we naar Frank Wielaert. Frank, mag ik nou zeggen neknak? Ja hoor, dat mag jij zeggen. Ja. Ik, ik heb daar geen enkel probleem mee. Ja, Misschien nee, wat mensen in Nijmegen, in Breda, hebben ze er ook geen probleem mee Volgens Nijmegen. mij zei Menno Reimer het net ook toch, of niet? Ja hoor, ja. Nou. ja. In de studio kan geen enkel kwaad. Dus, Een zo uh, dus lekker. Uh, als, als ik het heel vaak zeg, dan uh, zou het nog kunnen dat mensen me buiten gaan staan opwachten. <laughs> maar daar ben ik niet zo heel erg bang voor. Dat gaat wel goed komen. 41 minuten zijn we onderweg. Het is nog steeds 1-0 voor NEC, om in jouw uh, termen te spreken. En uh, ja, het is in ieder geval in het laatste kwartier een wedstrijd uh, geworden. Omdat in het eerste kwartier uh, Nijmegen vooral de betere was. In het tweede kwartier was Breda de betere. En uh, nou, de laatste 10 minuten is het een beetje gelijk opgaand. Het is een wedstrijd, het is geen goede wedstrijd. Omdat de NEC dat beter kan voetballen, dat vooralsnog uh, uh, nalaat. En NAC het in opportunisme zoekt bij uh, die twee jonkies daarvoor in. Schalk en Bayram. En we nu moeten wachten op een blessure bij Gillissen in combinatie met Fadoch. bij de heren staan weer. Voelen even aan het gezicht. En uh, scheidsrechter Bossen kijkt er even naar en ziet dat het allemaal wel weer gaat. En dan kan Amieu zo gaan ingooien. En dan uh, kunnen we weer gewoon lekker doorvoetballen. Maar dan wel vanaf ten Rauwelaar. Want daar gaat nu die bal naartoe. Via Schöne. En dus kan Nak uh, gaan uitverdedigen. Want die hadden de bal op het moment dat beide heren geblesseerd in de middencirkel lagen. Gaat uh, ten Rauwelaar de bal weer terugkrijgen. Wordt licht onder druk gezet. Dus moet hij hem hard naar voren schieten. Daar uh, struikelt Goudelje en kan NEC overnemen. Voor heeft dan een aardige combinatie met Platje in gedachten... Alleen die staat 20 meter verder en dan mislukt dat dus. Luiks neemt over voor NAC. Speelt de bal richting Koenders aan de rechterkant. Koenders is al een paar keer behoorlijk mee opgekomen richting de achterlijn. Daar behoorlijk dreigend geweest. Nu is Amieuum daar de baas. De linksback van NEC gaat de bal over de achterlijn. En zijn we bij Babels aangekomen. En zo doen we er nou een seconde of veertig over om van de ene kant naar de andere kant te komen. Zonder dat er ook maar iets gevaarlijks gebeurt. En dat is een beetje het beeld van de wedstrijd tot nu toe. Het is gelijkwaardig, het is niet goed. En het is 1-0 voor Nek. Zometeen toepak Shakur, die rapper, is 15 jaar dood. Nog steeds grote inspiratiebron voor de meeste rappers. Road tripping with my two favorite allies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 Staying high and drives more trouble than it's worth in the sun Just a mirror for the sun Just a mirror for the sun Come on. These smiling eyes are just a mirror for Let's go get lost right here in the USA. Let's go get lost. Let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle light with yellow. I see just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror. Met hot Chili Peppers Road Tripping. in. Today. Willemijn Veenhoven. Het is deze week 15 jaar geleden. dat de Amerikaanse rapper Tupac Shakur. overleed aan de gevolgen van een drive-by-shooting. En nog steeds vandaag de dag wordt hij gezien. als een van de meest invloedrijke rappers ooit. En uh, diezelfde dag, 15 jaar geleden. toen Tupac werd doodgeschoten. toen vierde in Nederland. BNN's Rotjoch. bekend van uh, 101 Bars en 101 TV. Uh, zijn 15e verjaardag. Rottiel, goedenavond. Goedenavond. Gelijk maar even een fragmentje van zijn grootste hit, Changes. Vijftien oh, yeah. jaar geleden, uh, toen jij 15 was toen, overleed Tupac Shakur. En Nou kent iedereen wel de naam, maar ik denk dat, dat veel mensen niet, niet weten waar, waarom het dan zo'n groot fenomeen is. Wat is er aan die fans zo goed? Nou, sowieso. Ik denk dat... Uh, kijk, het is, het is nu 15 jaar en het, het klinkt heel lang. Maar ik denk nog niet dat het uh, lang genoeg is uh, voor de hele wereld om te weten dat het gewoon een legende was. Net als Bob Marley. Uh, een volkspersoon, een volksvertegenwoordiger. Want jij vergelijkt hem echt met een grootheid als Bob Marley? Hij is een grootheid als ja? Bob Marley. Nou, hm. voor mij is hij dus echt geen rapper. Hij, hij rapt op beats, maar hij, hij is veel meer dan dat. Hij is technisch ook gewoon helemaal niet de beste rapper. Nee. Maar hij wat is hij dan voor jou als hij meer is dan een rapper? Hij, hij, hij, hij heeft een verhaal voor iedereen. Hij heeft, en niet alleen voor... Um, kijk, hij is wel volksvertegenwoordiger... voor mensen uit de achterstandswijken... Mm -hmm. en mensen in een uh, moeilijke situatie. Uh, maar hij heeft ook songs voor iemand die... Nou ja, in het gooien misschien woont, in een, in een huis van vijf miljoen. weet je. Hij, heeft, uh, dus hij zingt voor alle lagen van de bevolking. Ja, voor alle lagen. En nou ja, heel veel sociale onderwerpen komen eraan te passen. Maar is hij dan, want ik probeer nog even te begrijpen... Um, Weet je, er zijn natuurlijk wel meer rappers die, die zingen tegen onrecht en tegen achterstandswijken en tegen hun positie daar. Maar wat maakt hem dan anders, groter? Je kan niet om hem heen. En zijn dingen. Weet je, hij kan, hij kan bijvoorbeeld even een song genaamd Brenner's Got a Baby, waar hij het over uh, jonge tienermoeders heeft. heeft nou ja, heen... Dat kan in alle lagen gebeuren: heeft blank, een, wit, zwart, zwart. Uh, een fragmentje daarvan hebben we. Ja, over, over een tienermoeder. En dat, dat, dat maakt hem dus anders... dat hij zingt over dat sociaal, so, soort sociale problemen... maakt hem anders dan anderen Ja, maar het is ook gewoon zijn woordkeuze. En um, hij, hij, hij brengt je mee in een verhaal. Ik, ik vind hem ook gewoon... hij is ook gewoon echt een poëet. Hij is um, een rapper... Een rapper. Die um, houdt zich vooral bezig met woordspelingen. Mm -hmm. En hij, hij had dat veel minder. Het is veel, in mijn oren, ik heb er niet altijd te veel verstand van, maar is het veel melodieuzer? Ja, hij was heel muzikaal. Dat ja. Ten eerste, hij hield er ook van om uh, met heel veel akoestische instrumenten uh, de producties te maken. Hij, hij bepaalde ook zelf vaak uh, hoe het moest klinken. Dus hij haalde een bassist, een gitarist, een uh, pianist de studio in en dan zei hij van uh, ik wil dat het zo klinkt en dan ging hij met ze werken totdat het zo klonk ja, ja. en daardoor klonk het allemaal net iets muzikaler dan de hiphop die wij gewend zijn even nog een fragmentje van het nummer wat volgens mij jouw uh, lievelingsnummer is So Much Pain So Much Pain en waarom is dit zo'n te gek nummer? Nou ja, je hoort, je hoort dat hij in een, in een fase zat waar hij heel veel fr frustraties zat van binnen. En die heeft hij heel mooi geuit op, op, op deze track. Vandaar dat het ook zo so much pain heet. Uh, heet. En, en dat was ook gewoon het mooie aan Toepak. Um, als, je, als, je, als, je, als je gaat terugkijken. Kan je, kan je filmpjes van hem vinden waar hij huilt, uh, waar hij lacht, blij is, waar hij verdrietig is, waar hij boos is? Um, alle emoties die je maar kan bedenken, die heb, heb, kan je bij hem zien. Mm. En normaal, rapper's, weet je, meestal, staan gekend uh, om, om macho gedrag. Ja. En bij hem was het, uh, hij was gewoon een natuursmens. Mm echte echt een gevoelsmens. Is hij nog steeds de grote inspiratiebron voor velen? Weet je, over smaak valt niet te twisten. Sommige mensen die luisteren naar muziek echt voor de melodieën, cetera. Maar ik denk... Uh mensen die, die, die zich bezighouden met uh, maatschappelijke issues dat Tupac sowieso een, een, een legende is en, en sowieso een ja een persoon wat ik zeg weet je voor mij staat hij echt op dezelfde lijn als Bob Marley. Rotjoch, dankjewel. Thank you very much. Radio 1, BLM Today. Zometeen antwoord op de vraag hoe lang um, is het nodig Nee, hoe, hoe lang duurt het voordat ecstasy uit je lichaam is? Dat was het. En straks na negen een piepkleine man met hele grote verhalen. Clown en circusdirecteur Milko over het uh, 100-jarig bestaan van circus Herman Rens. Maar eerst nu de dag van Joris Kreugel. We zullen dit jaar defileren van Hare Majesteit de Koningin. Acht. Onglaag. Rustig.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 Rommetjes gooien natuurlijk weer. Onder andere de oefeningen op het strand en dergelijke. Maxinelichtjes lichtjes gooien? Ja. Ik denk niet dat we dat... bij uh... nee, deze paarden niet. We kunnen wel wat hebben. <lacht> ja, daar lopen zo'n 75 paarden mee. Dat heerlijk eigenlijk, want jij bent reservist, hè? Ja, dat klopt, ja. ja. En als reservist, dan, ja, je houdt waarschijnlijk van paarden en je bent ja, ik, ook... Ik ben een hoefsmid van, van beroep. En ook in militaire dienst was je. Ja, ook, ik ben uh... ooit in militaire dienst uh, geweest. Dat is in 97 ja. geweest. Nee, oh, dat is lang geleden. Zeg. Ja, nou hè. En Omdat alles uh... nog goed ging. Dring, ja, ja. Nee, ik ben nu voor een week in het jaar reservist. Dat is voor mij de eerste keer hoor dit jaar. ze vroegen me of ik erbij wilde komen. Wat de bedoeling is dat de paarden allemaal op de ijzers komen te staan. Omdat ze veel uh, ritten over de straat maken. Kunnen er geen uh, gouden?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 Is het nou ook voor jou iets heel speciaals om dit te mogen doen, Prinsjesdag? Ik zeg het is voor mij voor het eerst, dus ik had het zo maar heel even nieuw. Je wordt de Prinsjesdag is. geweest? Dan? Nee, al Prinsjesdag niet geweest. Nee, wel eens op tv gezien natuurlijk. Maar, ja, nee, ja, nee. Het is toch altijd weer even anders als je erbij bent, hè? Ja. Het is heel circus, hè? Zo'n paar dagen lang met allemaal militairen hier op een oefenterrein in Den Haag. Een hele hoop voorbereidingen voor zo'n paar uurtjes. Uh, dat ze echt uh, in actie moeten komen. Ja, ik een beetje bij het ademen.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 een .zak vol met hoefijzers en al je ja, gereedschap bij. Een basisuitrusting voor noodgevallen. En dan, ja, dan moet gebeuren. En als de paarden van de koningin. Uh... Ja, je hebt een eigen hoefsmee. Spannend. Op het moment dat het gebeuren moet, dan is dat wel spannend, ja. Dan moeten we eventjes er tegenaan. Maar daar zijn we heel goed in als GELACH wil je meer zien? Van Joris Kreugel. Dat kan op onze site bnn Zou ik doen. Zijn leuk. Heb je een vraag op Twitter? Dan zet je er altijd hashtag durf te vragen achter. Wij kiezen iedere dag hier in bnn 2 een vraag voor je uit. Die we proberen te beantwoorden. bnn 2 Hashtag durf te vragen. Het Emma vraagt. Nou, hoe lang is ecstasy niet meer terug te vinden in mijn bloed? Hashtag durf te vragen. <middels> Mijn naam is Gerard Allerliefste. Ik ben verslavingsarts bij de Breider Verslavingszorg in Haarlem. En daar heb ik een partydrugs spreekuur www.drugsinfoteam.nl Ecstasy is maar één dag aantoonbaar in het bloed en 72 uur in de urine. Uh, ja, de, de afbraakstoffen van MDMA worden gemeten en de lever maakt het onschadelijk. Maar na drie dagen vind je al niks meer. Dus theoretisch kan de vraagsteller nog drie dagen voor vertrek een pil nemen. En uh, het is wel zo dat uh, hoe meer je neemt, uh, hoe langer het aantoonbaar is. Dus ja, even alle veiligheid een week van tevoren, dan, uh, dan gaat het zeker goed. Hashtag durf te vragen. Zometeen na negen meer BNN Today. Onder andere de advocaten van de vaccinelichtwerper is hier. Samen natuurlijk met Malini Fasel, onze crime-expert. 100 jaar circus Herman Rens, directeur dwerg en Clown. Milko is hier en vertelt het verhaal van heftige jaren. De afgelopen 40 jaar die hij heeft meegemaakt. Nu eerst het nieuws met Jobboot.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 Bel 0800-0403 of kijk op kpn.com slash zakelijk. MKB Werkplek, voor generatie KPN. Wie zijn best doet voor de natuur, wordt beloond met 100 euro. Want bij Expert krijgt u nu op heel veel energiezuinige apparatuur... tot 100 euro recyclepremie. Zo is een Sanussi-condensdroger, energieklasse B, maar 399 euro.